Waar je ook van houdt, Hornbach is jouw projectbouwmarkt. Hornbach, er is altijd iets te doen. 1 minuut af, 7, Joost hier, het Q-music-nieuws van nu.nl. NU. Van Fieke. Goedemorgen, het Rode Kruis maakt zich zorgen over de jaarwisseling. Er wordt veel vuurwerk verwacht, omdat het de laatste keer is... dat het nog legaal mag worden afgestoken. En het Rode Kruis houdt zijn hart vast en vreest meer slachtoffers. Omdat veel mensen toch ook experimenteren met illegaal vuurwerk... wat kan leiden tot ernstig letsel. Bijvoorbeeld heftige brandwonden en flinke bloedingen. Het Rode Kruis roept op bij levensbedreigende situaties 112 te bellen... en goed te luisteren naar De Centralist. In Rijnsburg, Zuid-Holland, zijn tien mensen opgepakt... die vuurwerk gooiden naar de brandweer. Die was bezig met het blussen van een stapel brandende kerstbomen. Een deel van de brandstichters werd snel omsingeld door de politie. De rest werd opgespoord met een helikopter. Er raakte niemand gewond. En er is meer bekend over de twee mannen... die op Bondi Beach in Australië een aanslag pleegden. Twee weken geleden kwamen daarbij 15 mensen om het leven. Volgens de Australische politie handelden ze alleen. Ze lieten zich wel inspireren door terreurgroep IS... maar er zijn geen aanwijzingen dat ze hulp kregen... van een grotere terreurcel. En een bijzonder moment voor Sarina Wiegman... de succesvolle bondscoach van de Engelse voetbalsters... heeft een koninklijke onderscheiding gekregen van koning Charles. Ze kreeg het voor haar grote bijdrage aan het Engelse voetbal. Zo won Wiegman dit jaar... Jaar met Engeland haar tweede EK-titel en dat kan ze nog steeds niet geloven. It's still strange. I'm like, did this really happen? Because the games were so insane! How they developed. It was so special. Eerder werd Wichman al meerdere keren uitgeroepen tot beste coach in het vrouwenvoetbal. En dan het weer van Weerplaza. We krijgen zonnig winterweer weer met in de ochtend nog wat vorst. Later op de dag bewolking, met aan de kans op een bui. En het wordt 3 tot 6 graden. En Frits meldt geen verdragingen, geen controles. Fout het jaar uit! Met Q Music en de beste hits uit het foute uur. Tot en met oud en nieuw. Fout en nieuw. Q Music. Joost Swinkels. Met wat een geertje, laat je lekker voor een keertje. En misschien wel de deurbel van Staatsloterij. Zal meer naar Coulain de Gang.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 is k 3 En kom maar hey bij Dus ik maak het 10 minuten over 7. Joost, hier op de plek van Mattie en Marieke. Nog maar een klein beetje in dat Belgische thema te blijven. Man, nu klopt er iemand op onze deur? Ja, ik moest kloppen, want de bel doet het niet. Nou, ik kan de enige verzekeren. De deurbel die doet het deze ochtend wel. Dat is de deurbel die jou dichtbij een toch wel 30 miljoen zou kunnen brengen. Ik doe maar eens even iets. Deze ochtend maak je namelijk kans op een straat oudejaarsloten van staatsloterij... voor die oudejaarstrekking van morgen van 31 december. Kans dus daarmee op 30 miljoen. Het zal gewoon maar op je rekening gestort worden. Denk daarbij vast een beetje na over... nou, wat zou je kunnen doen en willen doen vooral met 30 miljoen? Je moet ook vooral goed opletten, want ergens ergens tussen die foute trek's door... hoor je een deurbel, hoor je die deurbel? Stuur dan heel simpel deurbel via de Q-Music-app. Dan heb je zometeen, of zometeen, misschien wel morgen in bezit van 30 miljoen euro. Ja, het zou, ja, het zou je gewoon maar kunnen gebeuren. Het zou je zomaar kunnen gaan gebeuren. Uh, Geertje komt eraan. Naar nou, hij van Sexy Five. Yo, listen up, here's the story. About a little guy that lives in a blue world. And all day and all night. And everything he sees is just blue. Like him, inside and outside. Blue his house with the blue.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 A new. Vote. New. Q Music. Gerig Jon, Music. En Ticket to the Tropics. Nou, ik zie het wel vorm hoor. Het is een mooi landhuis. Ergens op een rots op een berg. Uitkijkend over de zee met zo'n Infinity Pool. Dat je dan lekker de hele dag alleen maar in je badjas loopt en dingen. Bekijk het allemaal maar even. Bekijk het allemaal maar even. Lekker dat je dan op je bedje gaat liggen, je bankieren -app opent. En nou, daar een bedrag ziet staan waarvan je denkt, nou, ik krijg het nooit meer op. Ik krijg het echt nooit meer op. Miljoen of 30 ongeveer. Ja, het gaat iemand morgenavond gebeuren, de oudejaarsstrekking van Staatsloterij. Het leuke is, deze hele week maak je bij Q kans op een straat oudejaarsloten voor die oudejaarsstrekking. Moet je wel goed opletten, hoor je de deurbel. De deurbel van enige villa misschien wel voorbij komen. Stuur dan deurbel via de Q Music App. Hé hey, Sanne, goedemorgen. Goedemorgen. Jij hebt natuurlijk ook net je mooie landhuis al gekocht, of niet? Nou ja, zover ik in de toekomst kijken wel, ja. Ja, ja. Wat, uh, wat moet er nog aan gebeuren aan dat huis? Nou, aan ons eigen huis. Uh, de trap moeten we nog helemaal renoveren, de toilet. En dan willen we, zover het zou kunnen, dan ook nog de keuken doen. Als we dan 30 miljoen winnen, dat zou dat wel kunnen. Ja, je zou ook de kiet kunnen verkopen, denken we verkassen ergens anders heen natuurlijk. Ja, lekker naar het buitenland zou kunnen. Ja. Ja, erbij. ja, wat zou je doen met die 30 miljoen dus als eerste vakantiehuis dan? Ja. Ja. Ja, oké. Okay. Nou goed, uh, Sanne, denk daar vast een klein beetje rustig over na, want ik wil toch even ter controle horen. Heb jij de deurbel gehoord? Jazeker. En waar heb jij hem gehoord? Uh, zo net net voor het liedje, net tijdens het liedje, zeg maar. Kijk even naar de redactie, keuren wij dat goed? Ja, dat kunnen wij goed. Sanne van Harte gefeliciteerd! Hey, leuk! Um, Sanne, gefeliciteerd, je wint een straat oudejaarsloten... van staatsloterij voor de oudejaarsstreng van 31 december... met een dus kans op 30 miljoen. Dus ga er vast over fantaseren. Dat ga ik zeker doen. En dat was een heel mooi uit. En Sanne, dank je Tot later. Tot ziens. your love a cue. Joost hier op de plek van Mattie en Marike. Normaal gesproken in de avondshow doe ik iedere dag een klein bevolkingsonderzoekje... naar het gedrag van onze Q-luisteraar. Daarbij de vraag, is die gekke gewoonte nou echt weer gek... of valt het allemaal best wel mee? Zometeen meteen normaal of niet mag je weer je mening gaan geven over een gekke gewoonte. Mocht je nou zelf in het bezit zijn van een gekke gewoonte... dan mag je die uiteraard delen via de Q-app. Dan kom je erachter dat je of hartstikke uniek bent... of heel veel medestand vindt in de Q-music-app. Dus linksom rechtsom is de uitslag sowieso fijn... Ook niet vanavond komt rafiek. Goedemorgen. Goedemorgen. ChatGPT komt straks ook met een jaaroverzicht. Dus ook van alle intieme vragen die je hebt gesteld. En de Party Animals. Have you ever met Mello? Met je beuken. Hoor je zo? Music 2025. Het jaar van tickets voor Dua Lipa. Yeah. Lady Gaga. On, Lady Gaga? Suzanne en Freek.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 Dat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn. Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker voor het leven. En het is al helemaal. Om nu meteen je zorgverzekering af te sluiten op ora.nl. Half acht, verkeersinformatie van Flintmeister. Mini-vertraging op daad 12. Arnhem-Oberhausen tussen Beken, Duitsland. 1 kilometer, 3 minuten vertraging. Dan het weer van Weerplaza. Deze ochtend kan het nog vriezen. Wel gaat de zon vandaag lekker scheiden met aan de kust kans op een bui. Het wordt 3 tot 6 graden. Fieke het laatste nieuws. Goedemorgen. Het risico op ernstige verwondingen... is hoger deze jaarwisseling. Daarvoor waarschuwt het Rode Kruis. Omdat het dit jaar het laatste jaar is dat nog vuurwerk mag worden afgestoken... is de verwachting dat er extra wordt geknald. En het Rode Kruis houdt zijn hart vast, zeggen ze bij Hart van Nederland. We zien ook dat de afgelopen jaren het letsel met ja, echt zwaar vuurwerk... alleen maar toeneemt. En juist... Dit jaar, omdat het het laatste jaar is, ja, zijn we toch bang... dat er dit jaar meer incidenten zullen gebeuren. Ja, Denk dan bijvoorbeeld aan zware brandwonden of amputaties die nodig zijn. Het Rooie Kruis roept op bij levensbedreigende situaties 112 te bellen... en de EHBO-app alvast te downloaden. Komend jaar sta je nog vaker in de file. Het wordt nog drukker op de weg. Er komen steeds meer auto's bij volgens het AD. En op veel plekken zijn wegwerkzaamheden... Het OV is voor veel mensen geen alternatief... want wie de file zat is, past eerder werktijden aan... of blijft vaker thuis werken voordat het trein wordt gepakt. En het had een groot feest moeten worden in een dorp in het noordwesten van Spanje. Ze wonnen de iconische Spaanse kerstloterij El Gordo... maar liefst 34 miljoen euro. Maar door een administratieve fout bleek er 4 miljoen euro te zijn verdwenen... want de loodjes moeten officieel worden geregistreerd. Maar het dorp gaat er 50 vast te leggen... Het dorp heeft nu besloten om de totale opbrengst... eerlijk te verdelen over het dorp. Zo krijgen de 50 inwoners toch de prijs die ze eigenlijk gewonnen hadden. En hoe was jouw jaar volgens ChatGPT? Nou, Spotify en The Lidl heeft nu ook ChatGPT, een wrapped jaarlijstje. Dat is een functie die is uitgerold van Amerika tot aan Australië. Maar bijna niemand zit erop te wachten... Voor veel mensen is AI een soort sparringspartner bij intieme onderwerpen. En met een redlijstje lijstje krijg je dan dus een overzicht van alle ellendige gedachten van het jaar. Ook duiken er berichten op van mensen die chat gebruikten om dingen als een scheiding uit te zoeken. En nu krijgen ze te horen van een chatbot dat ze qua persoonlijkheidstype niet bepaald vrolijk zijn chatgpt Wrapped is nog niet beschikbaar in Europa... maar volgend jaar waarschijnlijk wel. Ja, dit is dan toch een beetje het angstaanjagende vaak... en dat hele ChatGPT, dat je het hele jaar door er allemaal dingen in flikkert... en denkt dat het een beetje betrouwbaar is en aan het einde van het jaar... hé, hey, nou trouwens, we hebben, we hebben even mee zitten lezen... en dit heb je allemaal gevraagd en gezegd en gedaan. Ja, nou ja, we hebben mee zitten lezen. Dat heb je zelf van me zitten invullen, toch? Nee, is het zo, maar dat het dan ineens zo aan het einde van het jaar nog even voor je staat. En dat andere dat dan dus. Dat die data dus toch ineens openbaar ook blijkbaar uh, nou, schijnt te zou kunnen zijn. Nou ja, niet openbaar, je kan er dan zelf om vragen. Kan je trouwens nu ook doen in Europa. Als je gewoon vraagt van Omdat nou, het chat, zijn mijn hoogte, dieptepunten. Ik, ik kan me voorstellen dat het voor sommige mensen ook wel confronterend is. Ja, dat geloof ik goed. Zeker als zo'n domme computer dan zegt. Nou, je bent niet vrolijk. Kijk, dat is natuurlijk het lastige. dat Ook bijvoorbeeld als je zo'n uh, Fitbit uh, om hebt, zo'n horloge... dat zegt over hoe je geslapen hebt. Terwijl jij denkt, s ochtends wakker wordt en denkt... ik heb eigenlijk best wel een goede nacht gehad... en zo'n horloge vertelt je dat het niet zo is. Dat is natuurlijk, als jij best wel een vrolijk mens bent... en zo'n Chat GPT zegt, je bent geen vrolijk mens. Ja, maar dat is natuurlijk best wel... zeg maar, we vergeten ook gewoon zelf om gewoon na te denken... en gewoon te denken, goh, hoe voel ik me eigenlijk nu? Ja. In plaats van dat Chat zegt, nou, je bent niet vrolijk. Ik zeg, nou Chat, daar gaan we nog wel eens even meemaken, meid. Joost sprinkles. Heaven must be missing an angel someday na de party animals. En de beste hits uit het Foute Uur. Fout en nieuw. Missing an angel. Nee, nee, nee, nee. Dat is fout en nieuw. Normaal. Dat is normaal, man. Of niet. Lekker zelf normaal. Joost hier op de plek van Mattie en Marieke. In de avondshow onderzoek ik iedere dag het gedrag van onze Q-luisteraar... hand van een gekke gewoonte. En daarbij de vraag, is het nou normaal of niet, deze gekke gewoonte? Hey Carlijn, goedemorgen. Goedemorgen. Heb je het vanochtend alweer gedaan of niet? Wat zei je? Heb je het vanochtend alweer gedaan? Nee, nee, nee, vanmorgen niet. Nee, dat is te vroeg. Oh, dat is oh, dus te vroeg. Oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Nee, dat doe ik op de dagen dat ik vrij ben en niet aan het werk ben. Oké, okay, oké, okay, oké. Okay. En doe je het dan mm -hmm. in de ochtend of in de avond? In de ochtend. In de ochtend, dat ik wel even een ochtend... Ben, ben je meer een ochtenddoucher of een avonddoucher? Een ochtenddoucher. Een ochtenddoucher, oké. Okay. Hé, hey, uh, Carlijn, deze gekke gewoonte, is het, is het aangeleerd gedrag? Heeft iemand wat verteld dat je denkt, nou, dit is eigenlijk best een handige combinatie die je kunt maken? Uh, ja, het is mij verteld inderdaad door een oud-collega ongeveer tien jaar geleden. Ja. Hey, en Carlijn, dat heb ik overgenomen. Ja, jouw gekke gewoonte. Vertel, wat is jouw gekke gewoonte? Wat doe je? Uh, ik uh, maak de douche schoon, terwijl ik zelf sta te douchen... met een uh, schoonmaakspray en een uh, schuursponsje. Maar kijk, de douche, Carlijn, is ook een moment van ontspanning. En van bezinning. Ja. En dat je even yeah. lekker ideeën op kunt doen, bijvoorbeeld. Of jezelf even lekker kunt inzeepen. En jij staat met gewoon een veiligheidsbril en gele handschoenen en schuursponsen en... Al die schimmel weg te, weg te werken. Ja, ik sta gewoon inderdaad in de douche met mijn spray. En ik spray de muur en de douchekabine in. En dan met een schuursponsje ga ik alles bij langs. En als ik dan klaar ben met douchen, dan kan ik met de douchestraal ook direct het eraf spoelen. Kijk, eigenlijk is het, is het misschien andersom. Jij. jij... Maakt schoon en dan ondertussen hoor je ook nog een straal op je hoofd weet Je, je ja, kunt niet dat het meer ja. dat is eigenlijk, als het ware. Ja, en dan tussendoor doe ik mijn haar nog wel even in shampoo en, uh, en mezelf douchen. En dan ja. kan ik daarna kan ik de douche gewoon helemaal afspoelen. En daarna droog ik hem uit. En dan heb ik de douche klaar. En als ik dan klaar ben met douchen... dan maak ik dan de rest van de badkamer ook nog even schoon. En hoe, va hoe vaak in de week gebeurt dit? Nou, niet in de week, maar zeker wel één keer in de twee, drie weken... als de badkamer echt gewoon schoongemaakt moet worden. En de rest doe ik gewoon normaal. Ah, dus dat is wat ze bedoelen met een everything shower. Dat ze dan inderdaad gewoon ook dat heel erg schoon... Nee, zonder gekheid, uh, Carlijn. Maar uh, word jij nooit helemaal onwel van die geur, van die, van die chemicaliën? Nee, nee, nee, ik heb daar geen last van. Nee. En wat zijn nou nee. jouw ultieme schoonmaaktippers... Als je dan toch even iets moet delen over uh, antischimmel of zo? Dat je denkt, nou, die is echt, bro, die is hardnekkig, jongen, van HG. Nou nee, ik gebruik uh, eigenlijk uh, een mooi merk van de vibra, zeg maar. Oh ja. ja okay, okay. En uh, dan de bathroom uh, cleanen daarvan. En uh, ja, dat werkt eigenlijk perfect. Nee. En als je het bijhoudt, hoef je het natuurlijk ook niet zo vaak te doen. Nee. Nou, dan werd hij al geopperd op de redactie. om ook bijvoorbeeld het uh, doucheputje even schoon te maken. terwijl je aan het douchen bent. Um... Dat doe ik ook altijd, ja. Oh, ook al, nou, Carlijn. Ja. ja. Oké, okay, nou, zullen we even de vraag stellen in de q ik heb. Is het normaal of niet om eigenlijk terwijl je aan het douchen bent. ook die volledige douche helemaal schoon te maken? Uh, normaal ja. of niet, kom we door via de q ik heb uh, Carlijn, de uitslag die volgt zometeen. Eerst George Michael. Een is somebody to love, love. Fout en nieuw. Normaal. Dus normaal, man. Of niet. Lekker zelf, allemaal. Hey Carlijn, goedemorgen. Goedemorgen. Ben je vandaag eigenlijk vrij? Nee, we vragen het dus niet. Dus. Nee, ik ben vandaag. Nee, ik zit in de auto. Ik heb hem even aan de kant gezet okay, inderdaad. Nou, vandaag gaat het dan uh, niet gebeuren, jouw gekke gewoonte. Maar als jij vrij bent. Wat is jouw gekke wat gewoonte, gewoonte, Wat doe je dan? Dan uh, maak ik de douche gewoon uh, met mijn schoonmaakspray en mijn doekje en mijn schopsponsje, terwijl ik zelf sta te douchen. Ja, dus eigenlijk ga je gewoon de badkamer schoonmaken, terwijl er ook nog een warme straal op je nek klettert. Dat is eigenlijk een ja. beetje de compie die je maakt. Um, ja. Dan is een beetje de vraag: is het nou normaal of niet? Je zei ook al: ja, eigenlijk onderhouden is overhouden. Um, dus je, je doet ook gewoon een klein beetje dit en een klein beetje dat. Je houdt het gewoon wel echt brandschoon iedere keer. Nou, ik ben het gewoon te houden, ja zeker. <laughs> Oké. Okay. Um, wat denk je dat ik hier Ik heb even gezegd? Ja. Ik ben wel benieuwd naar, ja. Nou, Rickert zegt, dat is normaal, doe ik ook. Uh, Diane zegt, ja, dat doe ik ook. Melanie zegt, doe ik ook altijd douchen... terwijl ik aan het schoon uh, schoonmaken ben, terwijl ik aan het douchen ben. Uh, Jackie zegt, in caps lock: waaah, dat doe ik ook tijdens die douche. Anita zegt, klink, lijkt mij niet gezond. Die spray onder de douche. Uh, Juliane zegt, heel normaal, gisteren nog de doucheduur ontkalkt... tijdens het douche. Uh, Nasser die zegt, die vrouw die staat gewoon high onder de douche... daarom dat ze het niet werkt. Uh, Wilfred die zegt, mijn vrouw maakt de douche ook schoon op die manier. En uh, Renate zegt... Wel handig, met schimmelvoeten lost HG gelijk alles mee op. Nou, eet als je nog één ontbijt moet beginnen. Uh, Jessica die zegt dit. Dat is heel normaal, ik dacht dat iedereen het zo deed. Uh, Daan zegt het volgende. Ja, hartstikke normaal. Als we een uh, sponsje en uh, schoonmaakspullen in de douche staan, dan doe ik het ook altijd. En Nick zegt dit. Ik doe dit ook gewoon hoor. Eén keer in de week, één keer in de twee weken. Echt de douches schoonmaken. Tijdens het douchen. dus je waterbesparing. En het is gelijk dubbel schoon. Jij bent schoon en dus is schoon. Top 3! Ja, dat is vaak ook een beetje, het is gewoon dubbel schoon. Dat, dat het is ook gemak eigenlijk, wat ik hier hoor. Ja, dat is het ook. Um, Carlijn, er is een uitslag. Ja, normaal. Ja, nou, vul hem zelf maar in inderdaad. Ik ben blij dat je het doet. Normaal! Hartstikke normaal. Ja, nou, um, dat is fijn om te weten. Dan uh, is het toch niet zo gek als ik dacht. Nee, absoluut niet, Carlijn. Dankjewel voor je gekke gewoonte. Tot later. Helemaal goed, zelf een fijne uitzending. Als je zelf in het bezit bent van een gekke gewoonte, deel hem vooral via de Q Music App. Oh, oh, oh. Dit is Fout en Nieuw, Agda de Munnik, de kapitein deel 2... naar NSYNC, bij Q. Was my heart. Sick. En dan zwijgt ze, ik schreeuw en zwijg naar haar We gaan er ja, ook vandaag nog uit elkaar CD van jou, CD van mij CD van ons allebei Maar gekregen van mijn moeder, van mijn moeder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 We gaan hoe dan ook vandaag nog uit ons raar. CD van jou, CD van mij. CD van ons aard. Met ik tijdens Fouten Nieuw, de kapitein deel 2. Ja, gisteren spatte er een Olympische droom uiteen... tijdens het Olympisch kwalificatietoernooi. Het scheelde echt 0,000005 seconden. Of Joy Beunen wel of niet naar de Olympische Spelen mocht gaan. Uh, wie er denk ik geen haar meer op zijn hoofd heeft... is Luc van de Sportredactie. Hij is deze dagen onze ogen en oren in TIAF in het uh, stadion al daar. We spreken hem zo meteen. En er is ook nog een kans voor jou niet om naar de Olympische Spelen te gaan. Daar moet je wel even wat beter je best voor doen. Nee, je maakt kans om die Olympische toppers vandaag nog in actie te gaan zien. Hoe dat zit, hoor je zo meteen. Ook het nieuws van achter komt eraan. Fieke, goedemorgen. Goedemorgen. Steeds meer erfenissen gaan naar het goede doel. Zometeen ook meer foute muziek. Pretty, de neef van Michael Jackson. Hoor je zometeen meteen komen we naar de foute party. The Big One en Allo Rondon. Rondon. mij hoor je zo...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 Jumbo. Ondersteuning voor het behoud van een normaal testosteron? Beter ga je naar Kruidvat.